Ik ben een heel eenvoudig man Ik heb mijn dromen en mijn illusies Omdat ik soms wat toveren kan Ik tover liefde zelfs uit ruzies Met nu en dan wat pracht en praal Maak ik mijn wereld kolossaal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 Dan zit ik op een troontje en hokus eens pas ik maak een prinses van een draak.